Anneke van Zessen met het NOS Journaal. Er is geen volmondige steun voor de 2G-maatregel in de Tweede Kamer... maar het lijkt erop dat er ook geen meerderheid is die het gaat blokkeren. Vanavond tijdens een debat bleek dat alleen regeringspartijen VVD en D66 2G steunen. De 2G-regel houdt in dat op sommige plekken mensen zonder vaccin geen toegang meer krijgen... ook niet na een test. Volgende week zal moeten blijken of het kabinet groen licht krijgt... voor de wetswijziging die nodig is om de 2G-regel in te voeren. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, net over de grens van Nederland... gaan strengere coronaregels gelden. Mensen die geen prik hebben gehad... mogen vanaf volgende week niet meer naar restaurants, kerstmarkten en voetbalstadions. Noord-Rijn-Westfalen Noord is qua inwonersaantal de grootste deelstaat van Duitsland. In de geboortecijfers van dit jaar is een klein corona-effect te zien, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS verwacht dat er dit jaar in totaal zo'n 180.000 kinderen geboren zullen worden, het hoogste aantal sinds 2011. Vooral dertigers kregen vaker een baby dan in de voorgaande jaren. Vrouwen om de 25 kregen juist minder kinderen. Relatief was de toename van het aantal derde kinderen het grootst. Er is een stijging, maar van een echte babyboom kan nog niet worden gesproken, zegt het CBS. Nederland heeft zich geplaatst voor het WK-voetbal van volgend jaar in Qatar. Het Nederlandse elftal won in de Kuip met 2-0 van Noorwegen. Tot ver in de tweede helft bleef het 0-0, maar in de laatste 10 minuten scoorden Steven Bergwijn en Memphis Depay. De laatste keer dat Nederland meedeed aan het WK was in 2014. Dan nog het weer. In de loop van de nacht valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 5 graden. Vanochtend bewolkt met wat regen. Later breekt de zon ook nog wat door. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Ik ga maar tegen op die pizza, sexy signorita, voor jou trek ik mijn big stacks, amix en mafissa, Celina Sterker dan de villa, met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die pizza. Ik ga maar tegen op die pizza, sexy signorita, voor jou trek ik mijn big stacks, amix en mafissa, Celina. Sterker dan de villa, met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die pizza.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 ik kwam tegen op Ibiza, sexy señorita Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn visa Maria Celina, sterker dan tequila Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op Pizza. Ik kwam tegen op pizza. sexy señorita Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn visa Maria Celina, sterker dan tequila Met jou wil ik verdwijnen Luister goed en zien naar Tanadona, Santorini, Mykonos, Gampia Ja Loos, baby got juice Baby, ik heb pampang en ik heb vloes Can I get away, Oh, can I get a oeh? Want jij weet heel goed wat jij doet Het hele eiland volgt je, maakt iedereen panies En die birking bag staat mooi bij die Amina Muadis Ik moest eigenlijk dat terug voor jou, verleng ik niet Buddy, I'm gonna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 As will and howled many moons, said the waiter as he wrote the bill, please return the spoons. As hand in hand you wander on through life's wondrous maze, said Robin Hood to little John, there must be other ways. Anger's light. I wish that I'd been told. was for the hell of the fun. Uh -uh. On a carousel, so around I spun. spun. With no direction, just tryna get some. Tryna chase skirts, living in the summer sun. sun. And so I lost more than I had ever won. Uh -huh. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense there's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you to know. know. But never mind that. We should let it go. We let it go. Cause we don't wanna be a TV episode. TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. go.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 I think about it to London, yeah. Train. No other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you, babe. Nothing on you, babe. might say hi, and I might say hey. DFM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 Bedankt voor die vlam dat die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reünie. Dus bedankt voor die vlam dat die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reünie. 106.9 ZFM. Ja. Je zegt op iets, baby. Songremaver, maar ten laatste leer. Klaar schrap, kan je voor Second is Second het is. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah dit is zie